Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij de zorgboerderij in Alblasserdam, waar gisteren een schietpartij was, leggen mensen bloemen neer. Gisteren werden daar aan het eind van de ochtend een vrouw van 34 en een meisje van 16 doodgeschoten. Ook vielen er twee zwaar gewonden. De verdachte die kort na het schieten werd aangehouden, werd al gezocht door de politie voor een dodelijk misdrijf in Vlissingen. De burgemeester van Alblasserdam sprak gisteren van een zwarte dag. In de gemeente was er in de nacht voor de schietpartij ook een ongeluk tussen een scooter en een auto. Twee jonge vrouwen kwamen daarbij om het leven. De oorlog in Oekraïne eist een tol van de beste eenheden van het Russische leger. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie in een dagelijkse update op Twitter. Het gaat lang duren voordat het Russische leger deze klap te boven is gekomen, schrijft het Britse ministerie verder. Vanwege de sancties wordt het voor Rusland moeilijker om geavanceerd militair materieel aan te vullen. Tijdens de gevechten is volgens de Britten zeker één T90M-tank verwoest. Dat zijn de meest geavanceerde tanks die Rusland heeft en waarvan er zo'n 100 zijn ingezet in Oekraïne. Met Rusland kan alleen een vredesakkoord worden gesloten als de Russische strijdkrachten... tenminste terugkeren naar de posities die ze innamen voor de oorlog uitbrak. Oekraïnse president Zelensky heeft dat gezegd in een videogesprek met een Britse denktank. Hij zei dat hij de leider is van Oekraïne en niet van een mini-Oekraïne. Zelensky had het niet over de Krim, het Oekraïnse schiereiland... dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd. Het Russische offensief concentreert zich op de Donbass-regio in het oosten. Daar wordt tot nu toe amper terreinwinst geboekt. Ook de Azov-staalfabriek in Mariupol is nog niet door Rusland ingenomen. Het weer bewolkt en wat regen. Vanmiddag breekt vanuit het westen de zon vaker door. Maar inbaart zo kans op onweersbuien. De temperatuur loopt op naar 14 tot 20 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij opnieuw maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A4. Den Haag-Amsterdam tussen aan en Sveen en de Schiphol tot 0,4 kilometer... met een kwartier tot 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Drie rijstroken zijn dicht. Het verkeer kan het beste via de parallelbaan rijden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vroeger had ze bukkels en een moeilijk lijf Maar nu is het gewoon lekker bij Marianne, Marianne, Zo'n meisje dat alleen stond op een feest Marianen, Marianne. Ik wilde dat ik adem was geweest Ze zegt hallo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 Overal zijn pukkels en een moeilijk lijf Maar nu is het gewoon al lekker wij. Marianen, Marianen Zo'n meisje dat alweer op de profeet Marianne, Marianen Ik wilde dat ik aardig was geweest Marianne, Vroeger zat ze bij me in de klas Niemand wilde weten wie ze was. Vroeger had ze kukkels en een moeren blij, maar nu is het gewoon. Ja, nu is het gewoon al lekker bij. Marianen, Marianne, Marianne. zo'n meisje dat alleen stond op een feest. Marianne, Marianne, ik wilde dat ik haar het was geweest. Marianne, Marianne, zo'n meisje dat alleen stond op een feest. Ik wilde, dat ik was goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, dit is goedemorgen zandvoort. Wij zijn in de studio vandaag en wij hebben een fijn gevarieerd programma vandaag. Mijn naam is Irene de Jager. Ik heb een tijdje niet kunnen presenteren omdat ik uh, elders was. Niet vervelend, moet ik zeggen. Maar vandaag uh, mag ik. Toch geen functie elders, hè? Nee, geen nee, functie okay. elders. Nee, zeker niet. In ieder geval, het programma vandaag. We beginnen zo meteen met Marianne Rebel. Uh, we gaan praten over de kinderkunstlijn met als thema de toekomst van Zandvoort. En daarna bellen we met Heli over de nieuwe tentoonstellingen in het Zandvoorts Museum. Roy van Buringen komt langs over de kofferbakverkoop die dit jaar weer terugkomt en groter gaat zijn. Een kleine pauze en dan spreken we met David Molenburg, de burgemeester komt hier naartoe als het goed is, over de opvang van de 120 Oekraïners op het Curidex terrein in Zandvoort Noord. Dan hebben we Leontien Strijber, u wel bekend... Uh, over de grote glimlachroute op 20 mei... met onder andere het lied Samen voor Zandvoort. En we eindigen met Hans Rijmers over zondag... want uh, er is weer jazz in de krocht... en zondag is er een concert met de Preacher Men. Maar goed, we beginnen ook trouwens even terug. Uh, de techniek vandaag is in handen van Coor Draaier. Uiteraard uh, Coor dankjewel, dank je wel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 Langzamerhand komen er dan vragen. En dan kan je een heel klein beetje sturen in die twee uur. En dan komen ze met hun schets naar, het, naar de kazerne inmiddels. Waar we dan gaan schilderen. En de brandweerkaserne in Noord? De oude. Nee, de brand, oude kazerne. De brouw, oude brandweerkaserne uh, naast het politiebureau ja, op de weg. En daar hebben we ruimte gehuurd. En daar komen dan uh, klassicaal de kinderen uh, op de vrijdagochtend hun werk maken op een doekje van 30 bij 40. En die ontwerpen, die zijn uitgewerkt klaar. En dan is de verrassing enorm. 156 schoolkinderen. Wauw. Ja. Wat dat, zijn zijn heel wat, klein, dat zijn heel wat uh, uh, schilderijtjes van 40 bij 40. 30 bij 40. 30 bij 40. 30 bij 40. Keer, want we hadden corona...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 I love Jamaica, the dreams of my life.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 Dus ja, van de ene verwondering in de ander. Nou, ik zeg tegen de luisteraars... ga vooral naar het Zandvoorts Museum om dat te gaan bekijken. Ja, het ontzettend op... ons best gedaan. En in ja. de combinatie met de buitenbeelden. Ja. Dus de prachtige beelden van Kees van Kade... en Nel Klaassen en Charlotte van Palland. Want je loopt er honderd keer voorbij zonder ernaar te kijken. Maar die staan gewoon gratis in de openbare ruimte. Dus...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 Voor mijn gevoel zijn die mensen gewoon onderdeel van onze maatschappij hier Absoluut. in Zandvoort. En, en ja. wordt daar niet ingewikkeld over gedaan. Nee. Ik weet natuurlijk niet hoe het is als de, als de toeristen hier zijn of mensen van buiten Zandvoort. Dat die misschien daar uh, nou, wat anders mee omgaan. Maar dat gevoel heb ik niet. Want de Pride ja, want is hier is toch ook, altijd... Ja. Uh, ja, Het is een verlenging van Amsterdam ja. hè, geworden.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 het is de moeite waard, denk ik, om te kijken. Ik moet zelf ja. ook nog gaan kijken, hoor. Dus maar bij deze... Ja, je bent van harte wel... Zeker, dat ja. weet ik. Um, nou, uh, de, de F1 is natuurlijk ook uh, ja, booming straks weer.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 Uh, dan heb je het over cultuur. Cultuur, überhaupt? Want ja. vanuit die link kunnen ze natuurlijk ja. alles gaan bekijken. Ja. Gewoon op de website van het Zandvoorts Museum, daar staat de agenda. En we hebben ook de cultuuragenda Zandvoort en daar zetten we al onze cultuurdingen uh, in de Zandvoortse krant. Dus we maken daar een laddertje van allerlei leuke dingen. Dat, was, al dat is inderdaad de evenementenladder. Ja, ja. ja. oké. Okay. Nou, dus mensen, kijk naar de evenementenladder in het Zandvoortse ja. krantje... en kijk online naar de website, de, naar de website van het museum. Ja. Hilly, dankjewel dank je wel voor je gesprek. Ik wens je heel veel Hilly, succes. Dank voor de aandacht. En veel plezier met je kleindochter. Oké, okay, ga wel. Dank je wel. Mooi weekend. Dag. Dag. We gaan luisteren naar muziek. Het is al een beetje gestart, maar dit is Boney M met Kalimba de Luna. lekker nummer is dit van Boni M. Aan de telefoon. Wij hebben Roy van Buringen aan de telefoon. Goedemorgen Roy. Goedemorgen Irena. Hallo. Go hoe gaat het? Het gaat hartstikke goed hier. Kijk, dat hoor ik graag. Ja. Ja, de kofferbak. Ja, de kofferbakmarkt. Ja, komt weer terug. Hij is weer, hij is weer terug. Ja, hij is weer terug. Vorig jaar uh, deden we uh, twee markten um, ja, na een ...periode van een paar jaar weg te zijn geweest. Ja. En dat is echt heel erg succesvol uh, gebleken. En daarin hadden we een kleine uitbreiding... ...met de kleine Krocht en Zwaluweestra... ...die we extra grond hadden gebruikt... ...want het was natuurlijk oorspronkelijk op het Gasthuisplein. Ja. En toen uh, ja, dachten we toch maar eventjes... Uh, ...we zaten best wel snel vol... En uh, toen hebben we een, uh, toch nog een uitbreiding kunnen krijgen bij de gemeente... om het uh, toch de richting, uh, richting de, ja, de um, Halterstraat uh, te, te krijgen. Dus uh, de hoek bij de oude Café Neuf, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus uh, daar tot, uh, is de kofferbakmarkt. Dus, uh, zo, deze dus keer is die dus echt groot. Niet alleen maar het Gasthuisplein, maar gewoon uh, een stuk erbij nog. Uh, ja, en, en het mooie ook is van het verhaal: uh, je krijgt het door doorloop. Dus de bezoekers uh, kunnen, kunnen de markt wat makkelijker vinden, waardoor, uh, waardoor er toch wat meer uh, publiek ook op afkomt. En ja. Dat is uh, heel erg fijn. Ja. ja. Zeker. Nou, wat fijn om te horen. Ik, ik ben er ook bij. Ik, ik las het en ik dacht, oh, wat leuk is dit weer. Ik heb, de, ik heb het al een keer eerder gedaan. En ja. ik, ik heb een ontzettende leuke dag gehad. Met, met heel veel variatie van mensen en, en kijkers. En ja, super. Gewoon een, ja. een prettige sfeer. En het, het weer moet meewerken. Ik, ik heb geen idee wat de vooruitzichten zijn voor... Oh. Op dit moment staat er 20 graden gepland, dus uh, ik ben benieuwd. Nou, <laughs> nou, dat is mooi. Als het dan nou ja, ook het 20 graden en droog is, dan, uh, dan is het natuurlijk uh, heel mooi. Ja, wat, wat natuurlijk ook wel het leuk is van deze markt, het, is, het verbindt ook mensen. Dus het is niet alleen uh, spullen verkopen. Het, het, het is ook gewoon dat mensen gezellig met elkaar gaan babbelen, praten, kopje koffie. En, en uh, ja, dat, dat zie je ook gewoon heel erg gebeuren. En dat... dat dat maakt het ook wel gewoon heel erg gezellig op deze markt. En, en ja, wat, wat datums betreft, het zijn er dit jaar vijf. Uh, we so. hebben, uh, dus uh, komende, komende zondag, of nee, volgende week zondag, 15 ja. mei, hebben we de eerste markt. En dan hebben we 19 juni, 17 juli, 14 augustus en 18 september hebben we de markt gepland staan op het, uh, op het uh, in ieder geval op de Zwale Kleine Krocht. En uh, Gasthuisplein. Dus na deze is 9 juni de eerstvolgende weer? Uh, 19 juni. 19? Ja, ja. 19 juni. Oké. Okay. Dus uh, en dan is het van 10 tot, uh, van 10 tot uh, 4 voor bezoekers. En uh, mochten mensen nou denken van... nou, ik wil ook graag een plekje hebben. Dat kan nog steeds. Want we hebben nog een paar plekken vrij. Het loopt wel echt als een trein, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik denk dat ik wel over een paar dagen best wel vol zit... Uh, maar uh, op dit moment kan er nog, kunnen er nog plekjes gereserveerd worden... op, uh, op het e-mailadres kofferbakmarkzandvoort ja. Mochten ze dat adres uh, even niet snel genoeg hebben kunnen nakijken... waar kunnen ze dat adres vinden? Is er een Facebookpagina waar ze uh, kunnen ja, kijken? Ja, ook de Facebookpagina van Zandvoort Insight... of van kofferbakmarkzandvoort. Zandvoort, Zandvoort Insight. Dat is eigenlijk waar ze ook kunnen kijken. Of uh, ja, dat is vooral de organisatie die er nu achter zit. Ja. Nou ja, dat is wel belangrijk. Want uh, soms uh, kunnen mensen niet zo snel uh, dingen opschrijven. Of uh, kunnen ze het niet zo vinden. Dus, uh, nee, goed. inderdaad. Helemaal belangrijk. Uh, hoe is het verder uh, georganiseerd? Ik bedoel, uh, eten, drinken ook nog uh, ergens? Uh, ja, gewoon bij het Wapen van Sanford. Onze mede-organisator die, uh, die ons helpt. En natuurlijk... Uh, ja, aan de kanten van beide kanten van de ingangen van de markten kunnen mensen ook gewoon nog lekker een bakje koffie of een, uh, een taartje eten. Dus uh, en dan kunnen ze ook nog zitten eventueel? Uh, ja, bij de horeca gewoon. gewoon ja. En dat is dan bij NUF? Of is dat uh, waar is het begin dan? Of ja, het begin is natuurlijk bij het wapen. En dan ga je door via de uh, Swaalouestraat. En wat is dan daar? Waar kun je ja, daar, daar je zitten? De, de, ik ben even niet goed in die namen, maar nieuw voor dat het nieuwe tent is dat ik kan Maar Maru, oh het erg. Hoe heet die ook weer? Ja, zoiets hè. Wat bedoel je? Nou die nieuwe zaak op de hoek van de, waar vroeger de, de klikspaan, nee ja, nee niet de klikspaan. Café Nufsat. Café zat, ja. Dat Peruaans restaurant? Ja. Ma Geen idee. Maru is het volgens <laughs> ja, mij. Maru, mij ook, ja. ja, Maru, dat is Maru. Ja. En natuurlijk Noble Tree zit ook op die hoek. Dus, uh, er is aan alle kanten hoor horeca aangezet. Uh, ja, aan precies. Nou ja, er zit natuurlijk op die andere hoek zit de, de Nieuw-Zeelander met zijn koffie. En uh, aan de ja. overkant zitten ook nog. Uh, we moeten ze allemaal noemen, want anders hebben we een probleem. Nee, inderdaad. <laughs> ja, nou, ik, uh, ik, ik ga ervan uit dat het gewoon heel mooi weer is. En uh, dat. Uh, dat iedereen uh, een leuke dag heeft. Dat trekt toch ook weer mensen naar Zandvoort toe. Uh, hoe hebben jullie dat uh, kenbaar gemaakt buiten Zandvoort? Nou ja, wij hebben nu dan door Zandvoort in Zuid-Best wel een heel groot bereik uh, gekregen... Uh, waardoor, waardoor er toch wel weer meer mensen op de hoogte zijn gesteld. Maar we adverteren ook op uh, de bekende rommelmarkt-sites in, uh, in, in Nederland... zodat mensen het ook weten. Want er zijn heel veel van die rommelmarkt-shoppers in Nederland... ...die uh, toch alle markten afgaan. Dus die kijken op die website, dus dat is wel leuk. We hebben natuurlijk de persberichten gestuurd naar diverse media... ...ook buiten Zandvoort, die dat ook oppakken op een hele leuke manier. En we delen ook vooral door op Facebook. Dus ook uh, richting Haarhamse site, Velsebroek, uh, nieuw voor de omgeving. Ja. Ja. Nou ja, het is natuurlijk heel belangrijk om, uh, om kenbaar te maken wat er uh, gebeurt... Uh... In Zandvoort. En zoals jij zegt. Er zijn uh, mensen die gewoon al die markten afgaan. En uh, hopen op uh, kleine pareltjes denk ik uh, te vinden. Ja. Want dat is het natuurlijk wel een beetje. Hè? Het is uh, zoeken naar uh, mooie dingetjes. Uh, ja. Die dat, je daar, dat, uh, heb je, heb je, je een, een anekdote van wat mensen wel eens verkocht hebben. Uh, en wat, wat een pareltje was. Nou dat durf ik eigenlijk eerlijk niet te zeggen. Want dat vertellen mensen meestal niet echt. Oh nee, dat houden ze nee. voor zich. In ieder geval niet tegen mij. <laughs> nou ja, het is, altijd, het is net zo goed als uh, niet alleen maar de kofferbakverkoop... maar uh, überhaupt uh, rommelmarkten uh, en ook uh, op Koninginendag... Uh, gaan er natuurlijk wel eens uh, dingen in de verkoop... waarvan mensen zich niet realiseren wat het waard is. En dan nee. achteraf dan, uh, hoor je dat het uh, een bijzondere aankoop is geweest... Maar jij hebt daar ja, nee. geen verhaal over? Nee, nee, nee, op dit moment niet. Nee, nee. klopt. Nou, misschien komt dat nog wel... Uh, uh. En uh, jij zegt uh, de, de, dat je bij de gemeente... Want jij moet uiteraard een vergunning uh, hebben om dit uh, te mogen organiseren. Ja, dat nou, klopt. Wij, wij hebben een vergunning aangevraagd. Uh, en, uh, ja, en, en toen hebben we gewoon gedacht van... Nou, we gaan gewoon wat extra grond aanvragen. Maar nou, dat is gelukt. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wat mensen zich niet zo realiseren. Je moet een vergunning aanvragen. Voor die vergunning moet betaald worden. Ja. Uh, en jullie maken natuurlijk daar de onkosten over. Er moeten hekken zijn, er moeten mensen zijn die uh, de, de dingen regelen. Hè. De, de, de, Klopt. De, jullie hebben een tijdslot bedacht over, uh, om mensen binnen te laten. Lek ja, eens uit hoe dat het, werkt. Ja, omdat het heel erg uh, druk is. Uh, je mag geen filevorming uh, creëren... En uh, dus dat is wel erg belangrijk om het gestructureerd te doen. Dus we hebben gewoon tussen zeven uh, en acht drie verschillende tijdslotten bedacht. Ja. Waardoor uh, de, ja, mensen zich wat makkelijker zich kunnen aanmelden en hun plek toegewezen krijgen. En die tijdslotten die krijgen dan hun plekje aangewezen. Ja. Uh, betrek je de, de straat er ook bij of is het alleen maar op de stoep? Uh, Nee, de, de, het, het, het, is, um, het is aan de zijkanten van de, van de straten en de middenstuk van de straat kunnen mensen gewoon lekker lopen. Ja, dus het wordt wel afgesloten voor auto's? Uh, ja, ja, mensen die kunnen niet uh, door uh, de Zwale Weestraat en de, en de Krop. Dus als ik het goed begrijp, dan kunnen ze wel vanaf uh, de rotonde van het uh, Raadhuisplein, kunnen ze daar de Gasthuisstraat of nee, dat is, uh, dat is nog uh, de... Wat is dat daar? Hoe heet dat? Oh, dat is de Kleine Krocht. Ja, de Kleine Krocht, precies. Daardoor daar kunnen ze langs en dan voor het wapen nee. langs. Of is dat ook dicht? Dat is allemaal dicht, ja. Oké. Okay. Het nou, is wel belangrijk om te weten dat, dat mensen dus via de Haltestraat uh, moeten gaan rijden. Inderdaad. Uh, en dan achterlangs, zo uh, richting de Pakveldstraat, zeg maar. Uh, ja. Daar kunnen ze dan nog wel rijden. Ja, inderdaad, dat klopt. Oké, okay. nou... Ja, Roy, ik denk dat het gewoon uh, een gezellige boel gaat worden daar. Dat gaat het zeker weer worden en uh, we hebben er weer zin in, ja. Ja, nou goed. En dus uh, meerdere keren dit jaar. Um, denk je dat dat, dat uh, nog meer uitgebreid kan worden? Of zeg je van nou, dit is wel voldoende? Ik denk dat dit wel voldoende is. Ik denk dat er uh, veel meer markten zijn in de regio. En ik denk niet dat wij... Uh, dat wij uh, richting uh, twee keer in de maand moeten of zo, bijvoorbeeld. Of, of, of nee, dat, ik denk dat dit wel voldoende is, vijf keer. is ook mooi, het is ook een hele kluitke organisatie. En uh, gelukkig heb ik een uh, hele lieve vriendin die mij uh, ondersteunt tegenwoordig uh, in de organisatie. Dus dat, uh, ja. Nou ja, dat is, dat is heel belangrijk. Inderdaad. Want met jou gaat het goed, hè? Met mij gaat het hartstikke goed, ja. Mooi zo, dat is fijn om te horen. Ja. Nou, ik, uh, ik zeg van, uh, uh, maak er iets moois van. En uh, hopelijk op een mooie zonnige dag met heel veel mensen in het dorp. Want uh, het is niet alleen maar dat het leuk is om, uh, voor jou en de organisatie. Maar nee. uh, mensen komen naar Zandvoort. Want zoals je zegt, het staat op een site waar uh, allerlei markten zijn. En uh, dat genereert natuurlijk weer heel veel mensen in het dorp. En uh, die kunnen nog uh, op andere plekken ook terechtkomen, wat alleen maar goed is voor uh, het dorp zelf. Dus, uh... Ja, klopt helemaal. Oké, okay. dankjewel Roy ja, dit gesprek. Bedankt. Uh, wij uh, gaan, ja, we hebben, we kunnen niet een stukje van de agenda doen, hè, want daar heb ik geloof ik geen informatie over, maar die komen straks. Die agenda komt straks. Ja. Dan gaan we nu nog uh, een muziekje luisteren en dan hebben we een kleine pauze met het uh, nieuws. En de reclame, en dan zien we, of we horen u straks weer terug... want dan komt uh, David Molenburg, onze burgemeester, praten over de 120 Oekraïners... die op het Curidex-terrein in Zandvoort-Noord opgevangen gaan worden. Tot straks. Dag. <tomst2> We'll